Awd allah min shaitan rajim. Bismillahi r-Rahman r wa sallam ala nabi al kareem. Inna al hamdulillah. wa nassainu wa nassawfiru wa Wa naurbilillah min shoori wa min syyat Fala muddilah wa Wa ashru ala ilahe illallah. Wa sallallahu de dood is voldoende als waarschuwing. Jij en ik stapten lang geleden over... uit een donkere... uit een donkere, warme, veilige omgeving... waarin wij... door Allah a.s. werden voorzien... namelijk de buik van onze moeders. We stapten over van dat wereldje... naar dit wereldse leven. We werden verwelkomd... we werden verwelkomd... door de shaitaan... die ons toen aan, aan het janken bracht. En hij zal ons... Nooit meer met rust laten en gedurende onze hele leven achter, blijven achtervolgen. We waren aan het janken, terwijl we eigenlijk uitstapten van een donkere en eenzame uh, plek naar het wereldse, ruime wereldse leven. Terwijl mensen om ons heen waren, die blij waren ons te zien. Die blij waren met onze komst en die waren aan het lachen. Toch waren wij aan het huilen. De Shayban shay zal ons nooit meer met rust laten gedurende ons leven, tot wij de volgende stap zullen maken, namelijk de stap naar Lbarzah, het wereldse, het ongeziene leven, het graf en alles wat daarna komt. Het is een tijdelijk verblijf, want daar zullen wij ook moeten overstappen. Ook uit dat leven kunnen we daar kunnen we ook niet eeuwig in blijven leven. Daar zullen wij ook tijdelijk in verblijven. En de laatste overstap maken we dan naar al Namelijk voor het eeuwige leven. Sommigen bevinden zich nu in de buiken van hun moeder. En zijn daarom dus in de eerste fase. Anderen bevinden zich onder de grond in hun graven. En bevinden zich daarom in die laatste fase. Jij en ik bevinden ons in het wereldse leven. Het leven dat... ...en einde kent het leven waar jij en ik dadelijk uitstappen... ...en die uitstap en die overstap is ook wel bekend als de dood. Je zult geen twee personen kennen, geliefde broeders en zusters... ...en geen twee personen vinden op de wereld die de dood ontkennen. Je zult geen twee personen op aarde vinden die hier van mening over verschillen. Je zult geen twee personen of een persoon vinden die beweert dat hij deze stap niet zal maken... Niemand zou deze stap kunnen ontkomen, ontlopen. Niemand, ongeacht of hij moslim is of niet moslim. Of hij jong of oud is. Of hij een man of een vrouw is. Of hij gelovig of atheïst is. Nuchter, dronken of stoont is. Iedereen bevestigt en zal niet ontkennen dat hij deze overstap ook zal moeten maken. Want hoe donker de nacht ook is, het wordt altijd opgevolgd. ...door zonsopkomst. En hoe lang het leven ook is... ...het wordt altijd beëindigd met de dood. En daarom zou de dood zelf... ...zoals de profeet s.a. ons leert... ...al genoeg en voldoende... ...moeten zijn als waarschuwer. Hij zegt namelijk... Bin moti wa ...de dood zou voldoende zijn... ...als waarschuwer. Het is dan ook onbegrijpelijk... ...geliefde broeders en zusters. Het is onbegrijpelijk dat wij... Iemand die de dood erkent en weet dat hij overstapt en dat ook bevestigt en daarin beweert te geloven. Dat hij dan niet overtuigd is op een of andere manier. Maar het feit dat hij het onderstreept en dat hij erin gelooft, maar geen voorbereiding daarvoor treft, dat is iets wat onbegrijpelijk is. Hij treft daar geen voorbereidingen voor. voor. Niet voor het leven daarna, behalve degenen die de slimmerikken of degenen die wakker zijn. Andere leven geliefde broeders en zusters, anderen die lezen over de dood, horen over de dood. En naar hun gedrag en denkwijze, hun leefwijze wijst erop dat ze veel te licht nadenken over de dood. Sterker nog, sommigen vergeten de dood. Sterker nog, sommigen laat, je kunt het ze vertellen, maar ze pakken die dood en leggen die naast zich neer en gaan door met het leven wat, waar, ze, waar ze mee bezig waren. Voor mezelf, geliefde broeders en zusters, voor mezelf en voor hen is deze herinnering een herinnering die veelvuldig herhaald zal blijven worden. Een herinnering... Die zal blijven herhaald worden tot de dag des oordeels. Want de profeet zal alaihi wa draagt ons op om deze dood veelvuldig te herhalen en te gedenken. Zoals hij zegt. Het verveelvuldigt het gedenken van degene die je eind maakt aan alle genietingen. Degene die in jouw plotseling in jouw leven, terwijl jij kan genieten van het eten. En dan de dood binnenkomt, heb je geen zin meer om te eten. Als jij zelfs met je vrouw in bed ligt of met je man in bed ligt en de dood komt ergens. Of je hoort dat iemand is gestorven, heb je geen zin zelfs meer in gemeenschap. Als jij een vakantie bent het vieren en je hoort dat iemand van jouw familie is doodgegaan. Of de dood komt dan tegenmoet. Wallah, laat hem zelfs. De mooiste genieting vind je dan niks meer aan en vind, wil je niet meer van genieten. Want dat zal ons of sommigen van ons wakker schudden namelijk, het veelvuldig gedenken van de dood. En het zal ons misschien berispen, want is er dan een grotere of zwaardere berisping dan de dood? De dood is daadwerkelijk een krachtige berisping en voldoende als waarschuwing. De dood is een feit, de dood is een zekerheid, de dood is een waarheid... Wie heeft zich daarop voorbereid? Allah azza wa je zegt het nog mooier en zegt, De doodstrijd. De doodstrijd is gekomen en die zou jij ook treffen, geliefde broeder en zuster. De doodstrijd is gekomen met wat? Met de waarheid. De waarheid, zo wordt de dood ook wel genoemd. En de waarheid is dat de, de, de waarheid, dat is iets wat iedereen tegenmoet komt. De waarheid, de dood is iedereen tegenmoet gekomen. De waarheid is dat de grootste tyranne tegenmoet is gekomen. De dood is de slechtste mensen tegenmoet gekomen. De dood is de vroomste mensen tegenmoet gekomen. En de dood is zelfs de beste daar mensen tegenmoet gekomen. O oh, jij die denkt daaraan te kunnen ontkomen. De doodstrijd, geliefde broeder en zuster, is met de waarheid gekomen. En de waarheid is dat jij, na, dat alles wat leeft zal sterven. Want Allah heeft voorgeschreven en heeft gezegd. Illa alles zal vergaan, behalve zijn aangezicht. Zijn aangezicht, het aangezicht van Allah, azzelwejl. de koning der koningen, dat zal niet vergaan. Maar alles, alles dat leeft, dat zal vergaan. De waarheid wajjaa. De waarheid, de doodstrijd is met de waarheid gekomen. En de waarheid is dat hoe lang je ook zult leven, uiteindelijk je zult sterven. En de waarheid is dat het moment dat jij in het sterven bent, dat jij engelen ziet binnenkomen. Het kunnen engelen zijn van genade of engelen van de bestraffing. De waarheid is dat jij je tegen zult komen. En de waarheid is dat jij een graf in een graf wordt gestopt. En de waarheid is dat dat graf een kuil van de kuilen van Jehendem zal zijn... ...of een tuin van de tuinen van het paradijs zal zijn. Wie heeft zich daar daadwerkelijk op voorbereid? Dagelijks horen en lezen we over schietpartijen, steekpartijen... ...we horen ongelukken, over rampen en gaan zo maar door. Sterker nog, zelfs van heel dichtbij. Het, er zijn zelfs mensen tussen ons die kort geleden nog misschien... ...een familielid hebben begraven of een, dood, een doodsgebed hebben verricht... Salat en genijze hebben bericht. Sommigen begraven hun familielid een geliefde of een persoon. We bidden het dode gebed met z'n allen en we horen morgen in salat de janeuze over die persoon of over de haar. En wij verzamelen ons in grote getalen. En de persoon wordt gedragen voor onze ogen en die ligt hier voor ons in een kist. En wij staan en rijden en verrichten een gebed wat geen roko en geen sujud kent. En daarna zeggen wij assalamu alaikum, assalamu alaikum. En we nemen afscheid van hem. En we nemen afscheid van de familie die er omheen staat te janken. En we doen ...doen ze zogenaamd condoleren... ...en we laten die hoofden zakken... ...en we doen zogenaamd dat wij om met ze en ...dat we om zo'n les hebben geleerd... ...uit deze dood, uit dit gebed... ...en we omhelzen ze... ...en het moment dat wij de deur uitgaan van de moskee keren wij terug. En keren wij terug naar het leven dat wij daarvoor hadden geleefd. Enkele minuten. Enkele minuten daarna. Nog niet eens enkele dagen. Nog niet eens enkele jaren. Nog niet eens een lange tijd daarna. Enkele minuten daarna. En de personen, ze hebben hun tranen nog niet getroond. De familie van de doden hebben, hebben de familie de tranen nog niet gedroogd En wij zijn het al vergeten, want we staan voor de moskeeën of buiten alle te hebben over de wereldse zaken. We ruilen dan de tranen in voor eindeloos gelacht. We ruilen de dood... De, de doodstemming in voor een feeststemming. Iedereen grijpt grijpt weer terug naar de sigaret en naar de joint en naar de muziek. Iedereen grijpt weer terug naar de mode en naar zijn figuur. Iedereen verlaat dan weer, weer om het gebed. De andere doet haar en af en de moskeeën worden verlaten. Totdat iemand anders hiervoor komt te liggen. Of totdat er een jumoah is. Of totdat er een Eid is of een taraweeh is. En dan zal ik als ritueel hier naartoe komen. Niemand, niemand die beseft of weinig die beseft dat hij, die, niemand die, dat die ertussen is en beseft op dat moment... Dat hij degene zijn, degene kan zijn die de volgende keer daarvoor ligt en niet daar in die rij staat. Iedereen doet het gebed dan ook verrichten en niemand die beseft dat er geen macht is en geen persoon, geen instantie, geen wapen, geen fort, geen leger niets, geen beveiliging, geen koning, niemand en niemand die daar ook tussen jou en die dood kan komen, tussen jou en die engel des doods. En zo begraven wij onze doden en trekken we daar geen lering uit. Begraven we onze doden en gaan wij door met het dode hart wat wij bezitten, dat namelijk niet meer bewogen kan worden, zelfs niet, tot door iets wat zo krachtig en zo dodelijk is als melk en moot. Denk na geliefde broeder en zuster. Denk na over het moment dat je vader en je moeder en misschien je kinderen zich om aan jouw zijde bevinden. Je familie en geliefden en naast, naast jou om jou heen bevinden. En de achtste de hoop hebben opgegeven. Sta even stil bij dat moment. Sta even stil dat diegene die daarvoor lag bij het gedode gebed... dat jij dat kunt zijn. Maar nu even enkele momenten daarvoor. Zijn laatste momenten namelijk. Jij ligt daar op jouw bed. Je kijkt rechts van je je vader. Je kijkt links van je je moeder die het doen voor jou. Je kijkt voor jou, je staat voor jou, je ziet vrienden en familie en kennissen. Janken, de ene loopt naar binnen en de andere loopt naar buiten. Je ziet artsen die wanhopig zijn en die hebben gezegd... klaar, deze man kan niet meer gered worden. Je recht, bleek. Je spieren verkrampen. Je lichaamstemperatuur daalt. Je hevige angst hoopt zich op in jouw hart. Dat tot elke plek in jouw lichaam neemt het beslag. En de zo verspreidt zich de doodstrijd binnen in jouw lichaam. Tot voor kort had je geld, tot voor kort had je macht, tot voor kort had je contacten, had je dure auto's, had je misschien contacten in de drugswereld, had je contacten in de politieke wereld en dacht jij dat niemand jou wat kon maken. Tot voor kort werd, was, was jij sterk, werd je zelfs gevreesd door mensen en keek je mensen al beangstigen naar jou, nu kan jij beangstigen naar diegene die niemand, niemand en niemand... Het dus kan ontwijken. Jij, geliefde broeder en zuster, zult dan liggen. En tot, misschien tot voor kort kreeg jij zoveel voor elkaar. Met jouw figuur, met jouw schoonheid. En helaas... Helaas, want zij kunnen je niet meer helpen, die mensen om jou heen. Je leven op dat moment, je tong wordt zwaar, je zwijgen wordt je opgebracht. Je ledematen die raken op dat moment verlamd. Je leven gaat in details voorbij. Wallah al je zult je elke plek, elke persoon, elk grammetje, elke, elke meid, elke jongen, elke lied, alles zul jij je kunnen herinneren. Elke stap die jij hebt gezet en elke persoon met wie jij was en elke woord, wat, elk woord wat jij hebt uitgesproken. Je ziet mensen om je heen op dat moment, geliefde moeders en zusters. Op dat moment lig jij alles om jou heen en je ziet mensen de ruimte binnenkomen en momenten zie jij ze er naar buiten gaan uit paniek. Maar jij kunt niks meer zeggen want op dat moment zie jij de ruimte zelfs, die, die ruimte, de momenten zie je ze uit elkaar gaan en zie je de ruimte heel ruim worden voor jou. Andere momenten worden de, de, de muren komen op jou af en zo op jou af dat het zo lijkt dat die ruimte waarin en jij je bevindt eigenlijk net zo klein als de oog van een naald, waar jij adem uit probeert te halen. Alles, alles is om jou heen het janken. Alles, zoals zij ooit toen jij uit de, uit de buik van je moeder kwam. Iedereen was blij en met een glimlach jou tegenmoedend komen, zei, tegenmoedend komen. Nu lig jij daar met iedereen om jou heen. Alleen is dan het feit dat zij allemaal janken. Want daar kwamen ze je tegenmoet en hier namen ze van jou afstand. En iedereen vraagt zich af, wie kan hem nog helpen? En en ze roepen allemaal op dat moment wordt er geroepen, wie kan er genezen wie kan er genezen waar, waar zijn de artsen? waar is degene met welke middel dan ook die hen, die mijn zoon, die mijn kind, die mijn vrouw, die mijn broer, die mijn neef die mijn vriend kan helpen op dit moment want de artsen hebben het opgegeven al moeten we onze ogen ervoor neerleggen al moeten wij miljoenen ervoor betalen wij zijn bereid als er maar één persoon is die hier enkele momenten kan binnen enkele momenten kan regelen dat deze persoon weer terugkomt naar ons dan zijn wij bereid om dat te geven je ziet dan, geliefde broeder en zuster en dat moet je goed beseffen je ziet dan in de verte terwijl jij die situatie zoals ik die nou heb geschetst, zie jij in de verte al engelen aankomen zie jij in de verte al engelen aankomen maar je tong, die was toch zwaar geworden, daar kun je niet mee praten je ledematen verlamd je hart die begint langzaam af te nemen en kloppen. Je lichaamstemperatuur daalt en je voeten worden al koud. Op dat moment. Kun jij niet eens meer datgene wat je wenst, namelijk uitleggen wat jij ziet? Jij hoopt dan dat jij, omdat je weet, dat jij zelf niet meer gered kunt worden. Hoop jij dat jij op zijn mens, jouw moeder, waar je zoveel van houdt, kunt zeggen. Moeder, kijk uit, want dadelijk kom jij hier te liggen. Dadelijk kom jij deze engelen ook tegen. En dadelijk zullen het engelen zijn van bestraffing. Maar, jij wordt dan, je bent daar zo niet in staat. Jij hoopt te zeggen tegen die beste vriend, of je man, of je vrouw, of je vader. O vader, o geliefde persoon. Jij bent mijn deelbaarste persoon. Ik hoop niet, ik hoop niet dat jij hier komt te liggen, want ik zie nu iets wat jij wat jij ook tegemoet gaat komen. Maar je kunt het niemand uitleggen niemand kun jij het op dat moment uitleggen je bent niet in staat, jij maakt die film alleen mee, jij ziet dingen die zij niet zien, jij ziet dingen aangebeuren en, gebeuren en aankomen die niemand doorheeft, zij zien alleen maar iemand die niet meer gered kan worden, op dat moment is de vraag, geliefde broeder en zuster zijn het nou engelen die ik van ver af zie komen, zijn het engelen van genade zijn het engelen met witte gezichten met een doodskleed, met een keffen en een, ruik, een lekkere parfum uit het paradijs, die mij tegenmoet gaan komen, die zich om mij heen gaan bevinden, in grote getalen en die ruimte gaan vullen. Zijn het dat soort engelen? Zijn het engelen die dan gaan wachten op moot die dan later binnenkomt en dan bij jouw hoofd gaat zitten, geliefde broeder en zuster en op dat moment misschien tegen jou zegt Ja Ja mijn fi Behoor jij tot die personen waar Melk en op dat moment de ziel van zal aanspreken en zal zeggen, oh, oh, oh tot rust gekomen ziel, kom eruit. Kom eruit, ja, ja, ayatuhannapsu al-mutma'in. O, tot rust gekomen ziel, kom eruit. Irjaila Rabbik, kiraadiyatan Keer terug naar een tevreden Heer. Keer terug, Allah Azza wa Jal, Jan Heer, is tevreden over jou. En dan, fadhuli fi ibadi. Kom, kom en sluit je aan bij mijn aanbidders, bij mijn dienaren. Jij bent een van hen. Kom tot mijn paradijs, dat wat ik klaar voor jou heb gemaakt, kom uit dat lichaam en jij zult een andere eindbestemming krijgen. Geliefde broeder en zuster, als jij behoort tot die personen, als jij behoort tot die personen die op dat moment de Melaïka van de Rahman binnen zien komen, witte engelen, mooie engelen met de met keffen en met, met de geur uit het paradijs, wallah al dan ben je gezegend. En jij zult dan behoren sowieso. Dan behoor jij tot die personen. Die malachika die binnenkomen. Dat zijn de mensen. Die komen voor mensen. Voor welke mensen. Allah azz. Omschrijft voor welke mensen dat zijn. En dan mag jij en ik. Mag jij en ik onszelf afvragen. Of wij behoren tot die mensen. Of jij tot die categorie behoort. Waarvoor deze engelen komen. Of andere engelen waar we straks over gaan hebben. Allah azz. Zegt. إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ استقاموا مُوَثِّقَاتٍ ثُمَّ سَقَوْا تَتَنَزَّلُ عليهم الْمَلَائِكَةُ diegenen die zeggen wij geloven, die zeggen, zeggen wij zijn moslims zoals de meesten hier, die zeggen, مستعمل, en dan standvastig daarop zijn. En daar komt het verschil, geliefde broeder en zuster. En daar komt het verschil tussen degenen die die engelen zullen zien of die die andere engelen zullen zien. Niet alleen maar roepen dat ze moslim zijn, of alleen maar met een naam van een moslim of krulletjes van een moslim. diegenen die zeggen wij geloven, مستعمل, en daar standvastig op zijn. En daar op de weg van Allah te vinden. Zijn En het boek van Allah blijven reciteren hun hele leven en daarna leven. En die zich niet laten misleiden door het wereldse leven of door de straten of door de meiden of door de begeertes. Dat zijn diegenen. Dan, dan zegt Allah azawajal. Over hun zullen Allahu akbar. Engelen die op dat moment zullen neerdaan over deze personen die zeggen dat ze geloven, maar het ook laten zien in de praktijk, die wij dag in dag uit op de weg van Allah zien en niet alleen in de Ramadan of in de jouw of bij gelegenheden, die dag in dag uit laten zien bij elk gebed dat Allah hun al dat zij behoren tot willen behoren tot deze groep. En dan, wat is er met deze engelen? Wat gaan ze mij vertellen? Wat komen ze mij vertellen? En dan zegt Allah Azzawj: "Wat zie je komen vertellen?" wees niet bang zeggen de engelen wees niet bang voor datgene wat nog moet komen en we, en wees, niet, wees niet wees niet betreurd over datgene wat je achter hebt gelaten want datgene wat gaat komen dat is veel meer en veel mooier en van eeuwig want dit is wat de melaïka ook zeggen wees niet datgene التي كنتم توعدون wees verheugd, geliefde broeder en zuster want de engelen zeggen op dat moment voor jou wees niet getreurd, wees niet bang er is een paradijs is klaar voor jou, wat jou altijd is gezegd, jou is altijd gezegd kom naar de weg van Allah en er is een paradijs voor jou, doe je hijab en je khima en kom, er is een paradijs voor jou leer de Koran en blijf de, de islam praktiseer en de islam en de, het paradijs is voor jou dan komen ze jou vertellen dat het al zover is, dat jij nog maar enkele momenten ervan af. af en dan zeggen ze, dan zeggen ze, al bil wab Shirobil Janati Lati Kun tum tumadun nahmu awyah. jou in de dunia kwamen we jou in het beschermen omdat jij standvastig was op de weg. Wij liepen constant rechts en links van jou en we, we hielden zoveel slechte zaken van jou dat was in de dunia. En in de dunia kwamen wij dan ook bij jou zitten en kwamen we jou geruststellen toen Melchisedek bijna zo, zo ver was dat hij bijna bij jou was. En wij zijn ook je beschermers in het Akhira. In el Kabr zullen wij bij jou zijn. Dus maak je maar niet druk om. Die vragen krijg jij om beantwoord. Maak je maar niet druk om. In het als jij tegenover Allah -zul -zul komt te staan, maak je maar niet druk, want wij zullen bij jou zijn. Wij zullen je ware beschermers en matis zijn. Wij zullen aan je zijde staan op de meest moeilijke momenten. <tosseng> En voor jullie is dat wat de zielen, begeren, dat is er allemaal voor jou. En datgene wat jullie, wat jullie wensten. Als een onthaal. Maak je maar niet druk. Geliefde broeder en zuster, op dat moment wordt tegen jou gezegd door die engelen. Maak je maar niet druk. Want Allah azz. krijgt een onthaal van een vergevingsgezinde en meest barmachtige. Allah azz. die je dan een warm onthaal tegenwoordig geeft. En dan kun jij ook behoren tot die andere geliefde broeders en zusters. Terwijl jij daar ligt op je bed. En je kijkt ver om je heen en je bent het staren. En het enige wat nog werkt zijn je ogen. En de rest, de rest kan je niks meer mee vertellen. En op dat moment zie jij andere soort engelen binnenkomen. Zwarte met zwarte gezichten, met een kleed, geen keppen, maar een dikke behaarde kleed, wat stinkt nog erger dan een kadaver wat eeuwen, wat uh, lange tijd dood is. En dan zullen deze zwarte engelen met een dikharige kleed een stank, de poorten en walgelijke uh, stank de poorten sluiten voor jou op dat moment om nog terug te keren naar de weg van Allah. Op dat moment is het voorbij en besef jij dat ook en die poort zal ook gesloten blijven voor jou. Op dat moment komen ze alleen maar vertellen o slechte ziel, kom uit dat verdorven lichaam en kom maar naar het de toren en de bestraffing van Allah. Op dat moment krijg jij al te horen en te zien en weet jij dat er iets op dat moment is dat eigenlijk jou eeuwige bestraffing tegenmoet gaat komen. Jij beseft op dat moment dat jij daadwerkelijk verloren bent. Je kijkt dan namelijk nog eens belangstigend om je heen met een smekende blik met een, ziek, met een, met een zielige blik kijk jij om je heen naar je familie wat, maar je kunt niet praten. Op dat moment kijk jij ze aan. Hopeloos. Met jouw ogen wil je zeggen. Haal me hier uit want ik heb ze zien komen. Haal me hier uit want ik zie ze daar komen. Help mij want ik zie ze daar komen. Met een zielige blik kijk jij. En met een hopeloze blik zie jij, of kijk jij om je heen. En, en zeg jij eigenlijk met jouw ogen. O oh mijn kinderen, o oh mijn moeder, o oh mijn, oh mijn geliefde vader, blijf bij mij. Laat me alsjeblieft niet alleen. Verleng mijn leven met enkele minuten, want ik zie daar iets ergens aankomen. Verleng mijn, mijn leven met enkele minuten. Wallah adeem ik zal die hijab dragen. Wallah adeem ik zal van die sigaret afblijven. Wallah al-Adeem, ik zal jullie gehoorzamen, ouders. Wallah adeem ik zal de moskee niet verlaten, zelfs niet voor eten en drinken. Ik blijf daar eten en drinken. Wallah, Adem, ik zal niet makkelijk terugvallen te in de dunia... en het dealen in grammetjes en anderen lastig te vallen. Wallah, Adem, ik zal die foute relaties allemaal achter mij laten. Maar dat, op dat moment ben jij dat allemaal aan het roepen met je ogen. Op dat moment ben jij dan aan het roepen, maar niemand, niemand hoort jou, niemand kan jou helpen. En daarom richt jij jouw woord dan ook richting Allah Aziz, de enige die jou daar op dat moment zou kunnen helpen. En dan, en dan is het antwoord ook duidelijk. Want dan zegt Allah over die personen die dan pas zeggen geef mij een minuut en ik zal het gebed verrichten geef mij een minuut en ik zal het vasten echt zoals het moet, zoals het hoort verrichten, op dat moment zal er tegen die mensen gezegd worden, zegt Allah is je over die mensen dat een van hen de dood bereikt en hij de dood tegenwoordig ziet komen ja Rab laat me alsjeblieft terugkeren ja, Rab, ben je dan het smeken. Laat me alsjeblieft terugkeren. En wat? Voor eeuwen, voor jaren, voor enkele momenten. Waarom? Waarom? Dit is waarom. Misschien, hopelijk, zal ik dan goede daden verrichten, wat ik na heb gelaten, na heb gelaten in mijn leven, toen mij meerdere malen werd aangesproken, toen ik meerdere malen werd uitgenodigd naar de weg van Allah, toen ik mijn rug bleef keren, toen er meerdere lezingen en meerdere broeders bij mij langskwamen, toen meerdere malen mijn ouders mij aanspraken, toen meerdere mensen de godaf of de lezingen of filmpjes afdraaiden, om mij te waarschuwen terug te laten keren, om die goede daden te gaan verrichten, op dat moment had ik er geen tijd voor. Op dat moment was ik heel makkelijk Prooi en zei, ik ja mooi mashallah die zijn goed bezig daar in de moskee maar dat is niks voor mij, ik stap naar het andere leven want dat is veel relaxter op dat moment vraag jij en schreeuw jij en smeek jij om een moment om terug te keren en wat is dan het antwoord ja mijn dina, hier heb je een dag hier heb je een uur, hier heb je een minuut kella Allah azza wa zegt zeker niet, zeker niet is het laatste wat jij kunt hopen en wat jij kunt krijgen. Naam, nou, ik ben de koning en ik ben de meest barmachtige en meest genadevolle. Maar ik heb jou een leven lang, heb ik jou uitgenodigd, heb ik jou waarschuwers gegeven, heb ik jou mensen om jou heen laten sterven, heb ik jou ongelukken gegeven, heb ik jou ziektes gegeven, zodat jij terug zou keren naar de weg van Allah. Maar op dat moment zei jij, gender, zeker niet ja Allah. Ik ben er nog niet klaar voor, ik ben er nog niet klaar voor, ik ben nog jong, ik ben er nog niet klaar voor, als ik er klaar voor ben, dan doe ik dat. Op dat moment zijn de rollen omgekeerd en zal Allah Azza wa tegen jou zeggen: Kella, kella, kella, eeneha kalimatun hoa aailuha. Want Hij weet, Hij weet, het is maar een woord wat Jij zegt: zaken die Jij met je tong op dat moment beweert. En Hij weet dat als Je het hebt gemeend, dan Had Je die tijd die Je ervoor had gekregen, Had Jij dan goed benut. Dan verspreidt de ziel op dat moment, geliefde broeder en zuster, dat jij ze ziet komen, dan verspreidt de ziel zich in het lichaam en zal deze door de engels des loods uit worden getrokken, gerukt met een buitengewone moeite en inspanning met een buitengewone moeite en inspanning wordt die ziel die overal in jouw lichaam elke, el, elke zenuw elke spier, elke druppel elke hoek in jouw lichaam eigenlijk is jouw ziel daar wordt die dan ook helemaal stuk voor stuk uitgetrokken begint bij je voeten daarom worden je voeten als eerste koud als jij op die sterfbed ligt en vanaf je voeten worden die omhoog getrokken totdat ze van boven eruit die, jou, jouw ziel eruit wordt getrokken zo pijnlijk zal het zijn en onmiddellijk, onmiddellijk op dat moment als de ziel eruit komt. Zijn het inderdaad die engelen. Die er allemaal om je heen zich bevinden. Die dan op dat moment... Die ziel, die misschien ook als een druppel water uit een waterzak kan komen voor diegenen die goed, die goed waren. Natuurlijk met bepaalde pijn, met een doodstrijd, want iedereen zal die meemaken. Maar die ziel zal, zal, zal dan makkelijker uitkomen. Hopelijk horen wij tot die personen. De engelen zullen het geen seconde in de handen laten van een Moot. zullen het meenemen en wikkelen in die keffen en met parfum bespreken. Uh, uh, uh, met parfum zullen ze bestrijken of dat in de andere doodskleed is, die harige doodskleed met stam of de keffen met geur, een goede geur. Ze zullen ermee opstuigen, maar alleen voor die ene gaan die poorten open, die hier op dit moment ook open voor jou zijn gemaakt in het wereldse leven, zodat jij die kunt betreden, maar die jij weigert te betreden. Op dat moment zal de ziel naar boven gaan. De hemel gaat ervoor open, de tweede, de derde zal bij, het, bij haar heer komen, maar het andere ziel zal de eerste hemel proberen te bereiken en zal daar geweigerd worden en zal weigeren zoals jij weigert in de dunya om terug te keren naar de weg van Allah en je zult geweigerd worden en zult vervloekt worden en zult met de slechtste namen genoemd worden en zal zeggen nee, deze persoon die is zo vaak gewaarschuwd deze persoon is zo vaak uitgenodigd, deze persoon heeft zoveel waarschuwingen gehad en hij knikte en hij deed zich inderdaad alsof hij daar zat alsof hij in één keer terug was gekeerd maar zijn hart keerde niet terug en enkele momenten na het gebed of na de lezing of na na de Ramadan, was hij de Allah en de Islam. Dus die is verdorven. Ja, geliefde broeder en zuster, dit is de dood. De dood die altijd voorgaat door een doodstrijd. De dood die zelfs de profeten en de metgezellen en vrome voorgangers hebben moeten doormaken. De doodstrijd waar wij, waar zij zelfs niets aan kunnen hebben, aan hebben kunnen doen. Hoor Moes salam een profeet, een van de beste der profeten, als hij Allah is zo als je bij Allah komt. En Allah vraagt hem, ja Moosa, hoe was de doodstrijd voor jou? En hij zegt, ja, ja de doodstrijd was voor mij als een vogel die op een pan ligt en gekookt wordt. Maar eigenlijk niet kan vliegen om zichzelf te redden. Maar ook niet doodgaat om te rusten. Allah Akbar, Moosa alayhi sallam, de beste der profeten, die zijn laatste momenten die die doodstrijd zo omschrijft. Een profeet. Moes, de beste der profeten, als hij zijn doodstrijd was als een vogel die op een pan wordt gekookt en die op dat moment niet kan vliegen om weg te vluchten en niet kan sterven om te rusten, hoe zal jouw en mijn dood zijn? Hoe zal jouw sterfbed en jouw doodstrijd en mijn doodstrijd zijn? Geliefde broeders, o jij die de dood onderschat. Zusters, o jij die de dood vergeet of denkt dat hij niet, deze niet zal voelen. En die denkt dat hij deze doodstrijd niet zal leiden. Sommigen zeggen van, als de kogel bij je gelijk klaar. Is een ongeluk, je voelt alleen maar die eerste klap, daarna ben je klaar. Op dit sterfbed, ik lukt daar. Oké, okay, dat is een moment en klaar, ik ben er dan, dan doorheen. Die onderschatten het eigenlijk. En ze, het, ze laten het ook zien in hun leven. Want ze leven dadelijk gewoon door met hun telefoons. ...en hun muziek en hun wereldse zaken en hun harame contacten gaan zij gewoon door... ...en hebben zij zich niet laten vermanen, zelfs niet door deze dood. Ze luisteren, luisteren naar enkele momenten, luisteren naar enkele momenten uit de doodstrijd van wie... Dan ga ik jullie nu een voorbeeld geven. Niet van een zondaar en een grote zondaar zoals ik. Niet van een zondaar zoals wij alle zijn. Maar van iemand die vrij was van zonde. Van iemand niet zomaar een persoon, maar van de beste der personen. De beste der schepselen. De meest geliefde persoon. Bij wie, Bij Allah. Degene die melk en de moot stuurt. Kijk, dat hij zelfs op zijn sterfbed ligt. Allah al akbar Dat hij zelfs op zijn sterfbed ligt en zegt, la ilaha illallah in man il moot Dat hij zelfs Zegt la ilalallah al Wat is de doodstrijd tot hevig. En pijn doormaakt. En hij wordt gekoeld. En op dat moment komt Jibreel alayhi salam. Kijk subhanallah. Jibreel alayhi salam. Die dan komt. En bij hem komt en zegt. O boodschappen van Allah. Ik heb melk en mood meegenomen. Allahu akbar. Jibreel komt bij hem. En die gaat niet bij jou komen. Dus diegenen die die illusie hebben vergeten. Diegene die kwam bij de beste der mensen en de laatste bij wie hij aanklopte, dat was Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. komt bij de profeet alayhi wasallam, en zegt, ja Rasulallah, ik heb Malik al-mood hier bij me. Die is buiten in het wachten. Als u toestemming geeft, zal ik hem binnenlaten Allahu Allah akbar. Jibreel die toestemming vraagt voor malak al-mood om binnen te treden. Voor wie? Voor het nemen van de ziel van de beste der mensen. hij Malaik al-mood, Allah is ...heeft hem gestuurd... ...Mohammed sallallahu alayhi wa sallam zegt... ...ja Jibril, ja Jibril... ...geef toestemming... ...geef toestemming aan Melk de mouwt om binnen te komen... ...en Melk de komt op dat moment binnen... ...bij onze geliefde boodschapper sallallahu alayhi wa sallam... ...Jibril kijkt op dat moment... ...en ziet zijn geliefde persoon... ...ziet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam... ...op dat moment zal hij het wereldse leven gaan verlaten... Op dat moment zal hij het wereldse leven gaan verlaten. Op dat moment beseft Jibril dat zelfs hij, de beste der engelen, afscheid zal moeten nemen van Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Van zijn geliefde persoon waar hij mee contact had. Op dat moment weet hij en beseft hij en zegt hij: O Mohammed, o boodschapper van Allah. Allah Azza wa Jal, sta alek, ja Mohammed. Allah Azza wa Jal, snap naar jouw ontmoeting, ja Mohammed. Allah Azza wa Jal, die het is naar de ontmoeting met jou, ja yeah, Mohammed, en hij hey, en hij hey, zegt dan ook, oh, oh Jibreel, oh Jibreel, Wallahi, in Mishtaqtu Lili Airabbi. In Allah verlangt naar mij. En ik verlang naar hem. Ik wil naar mijn Heer. Ik wil naar mijn Heer. En Mohammed sallallahu alayhi wa sallam krijgt dan de laatste keuze van Al-Kalmoud. Die jij en ik niet gaan krijgen. al kalmoud die zegt. Oh boodschappen van Allah. maar Allah (azza wa jalla) heeft mij opdracht gegeven. En heeft mij gezegd. Ga naar Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Maar. Vraag hem toestemming. Of hij wil of hij met jou mee zal gaan of dat hij zal sterven Mohammed sallallahu alayhi wa sallam wordt op dat moment een keuze gesteld en ze zal ze, ze, ze, ze zeggen ja al boodschappen van Allah maar Allah is zo ze heeft mij gestuurd geef mij, jij mij toestemming ...om jouw ziel te nemen... ...als je dat niet wil... ...geen probleem... ...ik zal de ruimte verlaten... ...op dat moment Al-Muhammad salallahu alayhi wa sallam zelfs antwoorden... ...nee... ...want als Allah naar wa mij verlangt... ...ik verlang naar de ontmoeting met Allah... ...ik verlang naar die ontmoeting... ...naar mijn meest geliefde persoon... ...en zeg dan ook... ...en zeg dan ook... ...ik wil naar mijn beste vriend daarboven... ...ik wil naar mijn vriend daarboven... ...en dan geeft hij toestemming... Hen en zeg tegen Jibril, ja Jibril, verlaat deze ruimte, ga de kamer uit en melkele moot, neem mijn ziel en breng mij naar daar waar ik naartoe wil. En melkele moot gaat naast zijn hoofd, gaat naast zijn hoofd, naar het mooiste en beste en beste hoofd wat hier op deze aarde waar de zon op heeft geschenen. Allahu Akbar, op dat moment wordt dan tegen de ziel van een pro-boodschapper, Sallallahu alayhi Wasallam, gezegd. O oh, oh gelukzalige, o oh ziel... waar Allah tevreden over is... kom, kom uit dat lichaam... kom naar een Heer die tevreden over jou is... naar een Heer die tevreden over jou is... kom eruit... Allahu Akbar... als Mohammed sallallahu alayhi wa sallam zelfs een doodstrijd meemaakt... als Mohammed sallallahu alayhi wa sallam om een einde komt... en zelfs roept... la ilaha illallah wat is de dood toch heftig... Jij en ik, wat zouden wij dan roepen? Wat zouden wij dan moeten schreeuwen? En geloof, geloof maar, geliefde broeder, dat Melkelemoot na Mohammed niemand meer toestemming zal vragen om zijn ziel te mogen nemen of niet. Dat was uitzonderlijk voor Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Niemand meer zal Jibril eerst bij hem aankloppen en zal tegen hem zeggen, wacht, ik heb Melkelemoot hier bij jou buiten de auto. Of ik heb Melkelemoot buiten de kamer of buiten het huis of... Buiten de discotheek of waar dan ook, als jij dadelijk naar buiten komt, staat hij voor jou klaar of zal ik hem hier binnen laten? Niemand zal dat nog meemaken. Jij en ik zullen dat niet meemaken. Wij zullen melk en moot tegenmoetkomen komen ineens. Allahu akbar, als je dan dit voorbeeld hoort en een voorbeeld hoort van Abu Bakr Siddiq radiallahu an. ...die zal op dat moment dat hij in het sterven ligt... ...de beste naar de profeet sallallahu alaihi wa sallam... ...degene die zijn iman, als je hem op een weegschaal zou zetten... ...en de iman van de mensheid op een weegschaal zou zetten... ...zou zijn iman zwaarder wegen dan de mensheid, dan de iman van de mensheid. Zelfs deze persoon, als deze persoon op zijn sterfbed ligt... En zijn, zijn uh, dochter begint te janken en begint van alles met poezie te gooien, zegt hij, zeg dat niet. Ook zijn dat mooie woorden, maar zeg wat Allah azza wa Jal zegt. <tiedert> en de doodstrijd, de doodstrijd is met de waarheid gekomen, zeg dat zegt dat, en dan zeggen ze, ja, Abu Bakr, ja, o, oh, opvolger van Mohammed, (sallallahu alayhi wa sallam, o, oh, onze leider, zullen wij een arts brengen, zullen wij iemand brengen die jou kan genezen, en dan zegt hij, wees gerust, de arts is bij mij langs geweest, en hij bedoelt daarmee Allah. En dan zeggen ze, wat heeft de arts gezegd? En dan zegt hij, Allah, de, mijn arts heeft gezegd, inni fa'alu lima mijn arts heeft tegen mij gezegd, wat ze ook doen, ik doe datgene wat ik heb bepaald, dat gaat gebeuren. Dus je hoeft niemand meer te roepen. Je hoeft geen artsen meer te roepen. Want de artsen heeft al bepaald dat niemand jou meer kan helpen. Ja Abba wakker. Dus hij stelt ze dan ook gerust. En als je dan kijkt naar zijn opvolger. Omar ibn En Waar Mohammed sallallahu alaihi wa sallam over zegt. en Omar. Als er een, een profeet na mij zou komen. Zal het Omar zijn. Omar ibn Khattaba ma Omar. Waar Ibn Mas'ud over zegt. ik tiru min dikri Omar. Verveelvuldig het gedenken en het noemen van Omar. Wa waarom? Ida de kartum omar, de kartum al -adl. Als jullie omar noemen, dan noemen jullie gerechtvaardigheid. Wa ida de kartum de kartum Allah. En als jullie gerechtvaardigheid noemen, dan noemen jullie Allah. Dus als jij omar noemt, dan moet je, je sowieso altijd dan direct Allah. Je kunt er dan niet omheen. Zelfs deze persoon. Zelfs deze persoon, nadat hij gestoken werd en op zijn sterrenbed ligt. Is hij een hevige en heftige pijn door het maken. Is hij een hevige strijd door het maken. En op dat moment wordt de pijn. Hij heeft hem zoveel te erg. Hij kan er niemand tegen. En op dat moment zegt hij tegen Abdullah, zijn zoon, waar hij dan met zijn hoofd op zijn schoot lag, zegt hij: O zoon, leg mijn hoofd op de grond. Leg mijn hoofd op de grond. Waarom, waarom o oh vader, waarom ja Amir al-Mu'mineen, waarom o oh, beste persoon na Mohammed sallallahu alayhi wa sallam Abu Bakr, waarom zou ik jouw hoofd in deze situatie willen lijden? Zou ik je nog meer laten lijden en je hoofd op de grond leggen? Hij zegt, leg mijn hoofd op de grond, leg mijn hoofd op de grond zodat Allah aztallah naar mij zal kijken zodat Allah mij zal kijken. En, ik, en dan be, mij zal begenadigen. Mij zielig zal vinden. En me zal begenadigen. En die doodstrijd wat ik nu mee aan het maken ben. Om die te vergemakkelijken en die te verminderen. Allah Akbar, als je hoort dat Muhammad sallallahu alayhi wa Abu Bakr en Omar de doodstrijd meemaken. En smeken om die doodstrijd door te komen. En jij loopt erbij alsof jij die doodstrijd nooit zal meemaken. Jij loopt straks de moskee uit en we zien je weer niemand terug. Jij loopt straks en we zien je met leef terug. Jij loopt straks en we zien je met de Ramadan. Jij loopt straks en je gaat terug weer bolletjes verkopen, of je gaat weer vrouwen achterna, of je gaat weer in de MSN. of je gaat je hijab weer afdoen en je gaat je lichaam showen aan anderen en je gaat je contacten met de mannen weer op voortzetten. Jij, kijk wat Omar en Abu Bakr meemaken, geliefde broeder en zuster, onderschat de doodstrijd niet. Het zien van melk en moot, wallah al -adim. Het zien van Melk al niet het doodstrijd, Melk al die daarvoor, die daarna, alleen het zien van hem is nog heftiger, is nog heftiger, dat is, is, is erger dan gestoken te worden door duizend zwaarden zoals hij die van en hij ook zegt. Ik zou nog liever met duizend zwaarden gestoken worden dan de Melk uh, kunnen zien. Als jij dat beseft, we zijn het eens over het feit dat je zult sterven. We zijn het eens over het feit dat een ieder zal sterven. De vraag is dan ook niet of je zult sterven, maar hoe jij zult sterven. Met wie jij zult sterven. Waar jij zult sterven. En waarom zul jij sterven? Om, waar, om, om iets wat, om, van het dunia of van een aangelaar. Want weet, daar waar men op leeft en waar jij naar leeft, de situatie hoe jij nu in het leven bent, daar zul jij op sterven. Ben jij iemand die dag in, dag uit aan de druk zit om het verkopen is... Ben jij iemand die elke dag de muziek of de straten of de begeerte zit in het volgen. Op die situatie zul jij, niet, zul jij sterven als jij niet snel terugkeert naar Allah. Melleke zal jou in die situatie tegenmoet komen. En zal jou misschien in een stoonde situatie of in een dronken situatie, of in een situatie waarin jij bezig bent met een harame zaak, zal hij je tegenmoet komen. Maar het trieste daarvan is, geliefde broeder en zuster, is het feit dat zelfs wanneer jij daarop sterft, dat dat niet voldoende is. Het ergste komt daarna want je wordt opgewekt voor Allah, stoont, dronken of naakt, zonder hijab, opgemaakt of met allerlei andere zondes, zo jij tegenover Allah komen te staan. Melk al Mout, die zoals we de voorbeelden kennen, een ander voorbeeld van degene die jullie allemaal hebben gezien ook op internet, die zich eigenlijk op dat moment in dit. In, in, op een jonge leeftijd, een sportieve persoon... dag in dag uit trainingen meemaakt... sterk was en op het voetbalveld... miljoenen of duizenden zijn op, in het stadion aanwezig... miljoenen zijn op, op tv aan het volgen... rijk, rijkdom... het, is het stadion, wallah al adem... als jij daar naartoe binnen zou willen gaan... zou jij niet toe in staat zijn... de kaartjes waren uitverkocht... als jij het veld op zou willen... zou jij door security wegjes mee te worden... als jij iets zou willen... ...betekenen voor die... ...als jij dicht bij die voetballer zou willen komen... Zou jij dat niet in staat zijn? Maar iemand anders kwam door de beveiliging. Kwam zonder kaartje binnen. Iemand anders kwam en had, had. eigenlijk maling aan de scheidsrechter. Had maling aan de stand. Had maling aan die duizenden wat waren aan het kijken. En hij kwam hem tegenmoet. Op het veld. Spelend ging hij ten onder. Voor de ogen en getuigen van duizenden. En later zelfs miljoenen mensen. Een ander voorbeeld van een zanger. Die zelfs de, de, de concerten waren maanden van tevoren uitverkocht. Als je hem zou willen interviewen zou je dan niet eens in de buurt komen als je zijn concert zou willen meemaken zou je niet in zijn buurt komen. Beveiliging, security weet ik veel, allemaal maatregelen hij, een grote ster op het podium dat afgebakend werd dat alleen maar hij, de ster van de avond, de ster van de avond zal op dat moment zijn concert wel geven en op dat moment dat hij eigenlijk zijn, zijn instrument pakt en voor iedereen die daar op, op voor hem staat en hem te verwelkomen en hem te schreeuwen en, te, en hem tegemoetend komen is was hij vergeten dat er iemand anders ook tussen zat. Iemand die hij er niet had uitgenodigd. Iemand die binnen was gekomen zonder kaartje. Iemand die, die maling had aan de security maling had aan bestellingen en volle zalen. Maling had en of hij nou op een podium of tussen de mensen zat en hij bestreed. Hij stapte het podium op en iedereen was die ander alleen maar aan het zien. Maar zij zagen niet datgene wat jij gaat zien. Wat jij gaat zien in je laatste momenten. Zij zagen iemand niet die op dat moment die ziel uit die persoon nam. En daar, waar zal die eindigen? Hoe zal die tegenover Allah en Zul komen te staan? Voorbeelden die jij en ik kennen, die jij en ik dagelijks meemaken. Maar trekken wij daar lering uit. Zou die persoon, geliefde broeder en zuster, als wij hem van tevoren hadden gezegd, straks op het concert komt Melke Moot en die pakt jouw ziel. Of straks op het voetbalveld bij die wedstrijd en die wedstrijd in de tweede helft, komt hij en heeft hij een afspraak met jou. Zou hij, zou hij dan die wedstrijd gaan spelen? Zou die ene persoon, dat concert, zou die daar gaan spelen? Of zou die alles annuleren en zou die daar zeker niet naartoe gaan en misschien zelfs naar een ander land vluchten? Jij, zou jij daar naartoe gaan als jij tegen jou wordt gezegd, daar, nu, je zit nu in de moskee, maar Melk en Moot is op jou aan het wachten, op de Donderberg of daar thuis bij jou, is hij op jou aan het wachten. Zou jij naar huis gaan als je het met zekerheid wist, maar weet één ding, die zekerheid krijg jij en je krijgt maar één zekerheid, dat hij jou tegenkomt. Waar en wanneer en hoe mag jij... Mag jij grotendeels bepalen door je leven te verbeteren en de kans te vergroten dat hij je vindt in een staat van aanbidding? En wanneer, dat blijkt over. En Allah is jouw zin en alleen Hij weet dan ook wanneer. Je bestaat, geliefde broeder en zuster. Je bestaat uit dagen. Je bestaat uit dagen. En als één dag voorbij gaat, dan is een deel van jouw leven voorbij gegaan. Laat je niet misleiden door mensen om jou heen. De mensen die jij nu zegt van ja, dat zijn mijn matties, dat zijn mijn vrienden. En daarom zit ik met, met dat, in dat wereldje. Daarom zit ik eigenlijk kan ik niet naar die moskee en daarom kan ik niet naar de islam... en daarom kan ik mezelf niet bedekken. Mensen om mij heen, wat zullen die van me zeggen? Wat zullen die van me denken? Ik krijg het moeite, ze sturen me het huis uit, noem maar op weet en besef... één ding waar ik mee wil afsluiten... geliefde broeder en zuster... besef dat die personen... die van jou het meeste houden... die beweren om jou heen... je beste vrienden te zijn... die geliefden van jou zijn... die waar jij van houdt... dat zij juist de personen zijn... die jou dadelijk dragen... naar jouw eindbestemming... dat zij, subhanallah... ook de schepping heeft geschapen... dat hij degene laat zijn... Die jij, waar jij van het meeste van beweert te houden... Dat die, die jou beïnvloeden. Dat jij, dat zij juist je straks onder de grond gaan stoppen. Kijk, als jij zelfs, subhanallah, degene bent die het laatste zand in mijn gezicht gaat gooien. En als jij, degene van wie ik hou, degene van wie ik dacht dat het mijn vriend was. Als jij zelfs, als jij zelfs mij dan verlaat en eenzaam achterlaat in dat graf. En dan, dan begint het pas waarom zal ik in dit leven dan iemand anders voortrekken of meegaan of de voorkeur geven boven degene die mij op dat moment kan redden en boven degene die mij op dat moment kan begenadigen en boven degene die mij engelen stuurt en hopelijk zullen dat zijn engelen van de rahmen waarvan ik hoop dat wij ze allemaal tegemoet zullen komen en hopelijk deze woorden een waarschuwing zijn voor de grootste zondaar onder jullie maar ook direct aan jullie zelf en een waarschuwing zullen zijn om terug te keren en niet meer dat half half praktiseren, half half moslim, half half een beetje van dit willen snoepen, een beetje van dat en dat show gedoe van terugkeer maar met je hart terugkeren zodat jij als iedereen afscheid van jou neemt. En jij daar achter achter blijft nadat ze je in de grond hebben gestopt, je gezicht, o, zand over je hebben gegooid en weg zijn gestapt, dat jij daar bent beland in een tuin van de tuinen van het paradijs en niet in een, een van de kuilen van Jehennem. Ik vraag Allah eens jou om ons daar te laten behoren tot degene van wie de graven tuinen van het paradijs zullen zijn. Ik vraag Allah azzeh om mij te vergeven. Al dat je wat ik fout heb gezegd is van mij en de shaitan. Al wat goed is van Allah. Al het goed is